1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Tweede Kamer debatteert over het nieuwe steun aan Griekenland. De Nederlandse bank verwacht komende jaren 2% groei en FNV-bondgenoten komt met een alternatief voor het pensioenakkoord. Het is vandaag vrij zonnig, het is droog. In het oosten en zuidoosten zijn wat stapelwolken en daar is kans op een bui. En het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten. Morgen begint de dag zonnig, maar in de middag komen er buien. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 in Limburg. De dagen daarna is het bewolkt, behoorlijk buiig en vanaf vrijdag wordt het ook frisser. Moet er opnieuw geld naar het noodlijdende Griekenland? Daarover praat de Tweede Kamer op dit moment. Met welke boodschap vertrekt minister De Jager van Financiën... straks naar Brussel, waarover die nieuwe miljarden wordt gesproken? In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter krijgt minister De Jager carte blanche voor nog meer geld. Nou nee, dat uh, zeker niet. De Tweede Kamer is uh, kritisch, is het zat om steeds akkoord te moeten gaan met nieuwe miljarden. Met in het achterhoofd dat dat geld niet allemaal terugkomt later. Nou ja, en ook natuurlijk op het terras op straat en bij de koffieautomaat is het het gesprek van de dag. Want waarom zouden we nu weer geld sturen naar die Grieken? Maar ja, wat zijn de gevolgen als we het niet doen? Dat kost miljarden, zegt minister De Jager van Financiën. Hij heeft ook grote gevolgen voor de banken, voor de pensioenfondsen... en kan ook een sneeuwbaleffect hebben. Dan gaat de crisis van Griekenland, wordt een crisis van heel Europa... een crisis van ons allemaal. Ja, Dus zijn de regeringspartijen, de VVD en, de en het CDA voor... maar dan wel tegen strenge voorwaarden voor die Grieken... Maar uh, gedoogpartner PVV, dat weten we, is tegen. Heeft dat vrijdag eens uh, uh, laten weten bij de Griekse ambassade... toen ze met duizend drachmen op de stoep stonden. Geen cent meer naar Griekenland, zeggen PVV. Maar ook de SP. En nooit zegt de PVV en nu niet zegt de SP. Luister maar. Nou, het is me niet helemaal duidelijk uh, wat de SP nu eigenlijk precies voorstelt. Uh, is het zo dat u zegt van eerst saneren en dan stemmen we in met een additionele... Lening? Of zegt u van nou gelet op de situatie stemmen we daar nooit mee in? Ja voorzitter, is mij niet zo duidelijk wat de PVV nou precies wil, behalve wat u niet wil. De, de SP-fractie zegt nooit nooit tegen leningen aan landen, maar we gaan niet uh, een land dat failliet is een nieuwe creditcard geven. Uh, dus dat is de nadrukkelijke de voorwaarde die wij stellen, uh, maar wij zeggen nooit nooit. Ja, nooit, nooit. Dus zegt de SP. Nooit zegt wel de PVV. Uh, ja, ook de ChristenUnie is er inmiddels helemaal klaar mee. Wil dat de banken en verzekeraars ook hun verlies nemen en ook schulden gaan kwijtschelden. En dan ook een vraag, wat doet de Partij van de Arbeid? Ja, de Partij van de Arbeid wil dat de Jager niet zomaar akkoord gaat. Al steunt Kamerlid Ronald Plasterk zijn aanpak wel. En daarmee gaat de Jager toch wel met een geruststellend gevoel... strakjes richting zijn collega's in Brussel... waar ze later vanavond over Griekenland gaan praten. Nou, Plasterk vindt wel dat de Jager een te optimistisch beeld schetst... Zonder verlies gaat het niet lukken, vindt Plasterk. En dat zou de jager nu eens een keer hardop moeten zeggen. Al wil Plasterk strakjes wel het laatste woord hebben. Kijk, vanuit de positie van de SP is het inderdaad, heb je geen tweede instantie meer nodig. Want de SP is glashelder, die heeft de motie gesteund van de PVV... geen meer in Griekenland. Ja, daar stopt inderdaad dan de discussie over de voorwaarden. Want dan is het duidelijk waar je staat. Dan ben je niet meer bereid om nog een nieuwe lening te verstrekken. klaar. Dus u heeft voor uw positie gelijk. Um, en die mag u uitdragen. Maar dat is niet mijn positie. Ik vind de derde optie, namelijk dat er alleen maar publiek geld zou gaan... om de toekomstige financieringsbehoeften van Griekenland um, te uh, ondersteunen... niet acceptabel. Dat is toch goed om dat nog wel eens te zeggen. Want dat is op dit moment nog wel de positie van de ECB... en van een aantal belangrijke partijen in het Europese krachtenveld. Ik vind dat geen acceptabele optie. Ja, en dat uh, zegt dus Plasterk. Want de Europese Centrale Bank wil dat uh, wel. Hè. Die wil uh, dat de banken die toch al in nood zitten... geen uh, nieuw geld die kant op sturen. Dan wel afschrijven op hun uh, enorme schulden. Peter Blok in Den Haag. De Nederlandse economie groeit de komende jaren met zo'n 2 per jaar, zegt de Nederlandse bank. Dit jaar komt de groei uit op 2,2 en volgend jaar zwakt die wat af. Dan komt die uit op 1,7 En die groeivertraging die heeft onder meer te maken met de bezuinigingen die de economie op termijn juist moeten versterken. De Nederlandse Bank stelt vast dat de economieën van Nederland... en andere ontwikkelde landen zich maar langzaam herstellen van die recessie. Na eerdere recessies was de groei sterker. De bank maakt zich zorgen over de Europese schuldencrisis. Als de situatie op de financiële markt verslechtert... dan kan dat het economisch herstel schaden. Een ander risico is de snelle groei in de opkomende landen... vertelt directeur Hoogduin van de Nederlandse Bank. In landen als China stijgen de prijzen uh, sterk... Uh, daar is de inflatie al opgelopen. Dat geldt uh, voor een aantal andere opkomende economieën ook. Dat zijn landen die heel sterk aan ons leveren. Wij importeren uit die landen. Als daar de prijzen stijgen, moeten wij meer voor onze import uh, betalen. En wordt hier uh, daardoor ook uh, alles duurder. Vakbond FNV Bondgenoten heeft een alternatief plan opgesteld voor het pensioenakkoord dat vrijdag is gesloten. Details worden later vanmiddag bekend als de bond het alternatieve plan presenteert. Volgens een woordvoerder bevat het meer zekerheid voor de werknemers. FNV Bondgenoten is binnen de vakbeweging de grootste tegenstander van het akkoord... waarin de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat naar 67. En de bond is er onder meer tegen dat het aanvullend pensioen afhankelijk wordt voor de financiële markten.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 Minister Schultz van Hagen wil dat de snelwegen in Nederland breder worden aangelegd. Op hoofdwegen in de Randstad wordt twee keer vier rijstroken de standaard... en daarbuiten twee keer drie. En Schultz wil ook spitstroken eerder openstellen. En ze vindt verder dat vanaf 2020 tussen de belangrijkste bestemmingen... treinen zonder spoorboekje moeten rijden. In haar visie op het ruimtelijk beleid en de infrastructuur benadrukt minister Schultz... dat gemeenten en provincies meer vrijheid moeten krijgen. Zo laat ze afspraken over verstedelijking en groene ruimte over aan de lagere overheden. Het Rijk kan en wil niet alles zelf doen, benadrukt de minister. Het is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Maurice de Hond is definitief veroordeeld wegens smaad voor zijn beschuldigingen in de Deventer moordzaak. De Hoge Raad heeft een verzoek om de veroordeling te vernietigen afgewezen.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 De hond vindt dat hij niet in een strafzaak had veroordeeld had mogen worden... omdat hij ook al in een civiele zaak veroordeeld was. Advocaat-generaal ging daarin een advies aan de Hoge Raad in mee. Maar de Hoge Raad neemt dat advies dus niet over... en vindt dat de hond terecht is veroordeeld. We gaan kijken bij de staking in Den Haag. Een staking van personeel van de Marokkaanse ambassade in Nederland. Verslaggever Pauw is bij het Tweede Kamergebouw. Daar vindt die staking plaats. Roel, er werken zo'n ja, 80 mensen ongeveer bij die ambassade. Hoeveel zijn er aan het staken bij jou? Uh, nou, het is geen massale staking. Um, <laughs> maar toch wel bijzonder, want hoe vaak zie je nou ambassadepersoneel... dat in actie komt tegen arbeidsvoorwaarden? Niet vaak, denk ik. Uh, Mevrouw Manschot, u bent van de FNV. Klopt. Uh, ja, dat is uh, zeer uniek. Uh, er zijn meer misstanden binnen alle andere ambassades. Het gaat met name om het lokaal geworven personeel. Dus personeel wat uh, administratieve taken heeft. Dus diplo geen diplomaten. En dit is eigenlijk vrij uniek dat er een groep... Uh, een grote groep uh, Marokkaans-Nederlandse uh, medewerkers... zich nu uh, collectief gaan uh, verenigen. Is het zo erg de, op de ambassade? Nou ja, als je bekijkt dat mensen onterecht ontslagen worden als ze bijvoorbeeld ziek zijn... of als ze ziek zijn, niet uitbetaald krijgen, geen pensioen hebben... Euh, sociale euh, verzekeringen die op hun worden verhaald... Euh, een minimumloon krijgen of onderbetaald worden... Uh, nou ja, goed, allemaal een hele rij van misstanden... waardoor sommige mensen ook echt in de schuldsanering zijn terechtgekomen. Ja, en ik begrijp dat mensen, personeelsleden van de ambassade... op zich best zouden willen praten, met mij bijvoorbeeld maar dat hun naam niet bekend mag worden... omdat ze hun dat meteen op ontslag komt te staan. Ja, nou ja, mensen zijn voor minder natuurlijk al ontslagen. Dus dat geeft wel aan hoe, hoe dapper eigenlijk het is dat deze mensen hier staan. Uh, en daarnaast eigenlijk nog het belangrijkste van deze actie is ook... is dat de ambassade kent immuniteit... En dat betekent dus dat je als Nederlandse staat uh, wel een vonnis kan, uh, kan uitroepen voor, uh, nou ja, tegen een zaak. En mensen ook in hun gelijk kunnen worden gesteld. Maar in rabat moeten ze er ook mee eens zijn, wilt u maar zeggen. Nee, dat is het niet. Nee, de, de, de, de, de rechter hier in Nederland kan daar een uitspraak over doen. Maar het kan niet worden uitgevoerd. Dus het kan niet worden afgedwongen. En dat betekent eigenlijk dat deze mensen rechterloos zijn. Dus dan hangt het heel erg van de ambassadeur af... Uh, nou ja, of hij dat vonnis dus erkent, ja of nee. Nou ja. Tot nu toe lijkt hij weinig gevoelig te zijn voor acties van de kant van het personeel. Want er, is, er zijn al eerder werkonderbrekingen geweest. Er is een petitie naar de Tweede Kamer geweest. Denkt u dat het deze keer gaat lukken? Nou ja, we houden uiteindelijk gewoon de druk erop. We weten wel, en dat is een beetje indirect wat wij horen, is dat er wat beweging is. Uh, maar we weten niet wat precies. Uh, en dat is natuurlijk onhandig, omdat je geen, uh, niet als gesprekspartner wordt uh, erkend. Lastig, lastig. We zullen zien hoe dit afloopt. Een staking dus in Den Haag van personeel van de Marokkaanse ambassade in bijdragen Pauw, in Nederland, een bijdrage van Roer Pauw zo heb ik het allemaal goed gezegd. Bij de Elfstedentocht, die voor motorrijders in Friesland... zijn gisteren honderden bekeuringen uitgedeeld. Alleen al tussen Woudsend en Spannenburg... reden meer dan 350 motorrijders te hard en kregen ze een bon. maximumsnelheid van 80 km per uur werd volgens de politie massaal overschreden. Een man uit Oldenberg-Koop reed bijna 100 km te hard... en die moest zijn rijbewijs inleveren, net als twee andere motorrijders. De Friese Motorclub die organiseert elk jaar op tweede Pinksterdag... de Elfstedentocht voor motoren en auto's. En aan die tocht doen ruim 3.500 voertuigen mee. Sport. De derde dag van de Unicef open gappen op de grasbanen van Rosmalen. Marcella Mesker die volgt het. Uh, Jesse Hoetekaloem stond te tennissen tegen de Duitse Reister. Hoe is dat gegaan, Marcella? Nou, ze zijn nu bijna twee uur bezig. En ze gaan tot het gaatje, zullen we maar zeggen. Het staat 5-5 in de derde set. Heel spannend dus. We hebben nog geen enkele servicebreek gezien in die derde set. De eerste set ja, ging geweldig voor Houta Galoen. 6-2 voor de Nederlander. Uh, vervolgens verloor hij zijn service in de zesde game van de tweede set. Het werd 4-2 voor Rijster. En die profiteerde van die servicebreek en maakte het uit met 6-3. En nu dus gaat het gelijk op. Beide mannen hebben één keer een break. Point gehad, maar konden dat niet verzilveren. Dus ja, het lijkt uh, eigenlijk af te gaan op een tiebreak in die beslissende set. Hoetha Galoen, um, de enige van de twee deelnemers uh, uit Nederland... Uh, of samen met Rob en Hazen. Um, zij uh, vertegenwoordigen de Nederlanders in het mannenternooi. Haasen. vandaag later in actie tegen de Duitsers Zverev. En dan hebben we straks nog Kiki Bertens in het vrouwentoernooi. Zij houdt de Nederlandse kleuren hoog tegen de Italiaanse Sara Errani. Gisteren vloog Aranska Rust eruit. Zij speelt trouwens vandaag haar eerste ronde in het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Het is nu zojuist 6-5 geworden in de derde set voor Houta Galun tegen Julian Reister. Was Marcella Mesker nou nog een voetbalbericht? Michael Lamey gaat voetballen in Polen onder de Nederlandse coach Robert Maaskant. Hij heeft bij Wisla Krakow een contract getekend voor een jaar. En Maaskant haalde eerder Kjola al naar Polen. En Lamey komt over van het Engelse Leicester City. Het is 13 over 1. We gaan kijken bij René Passet bij de ANWB. Dag Jan. Nog een aantal files. Het is niet al te druk meer, maar toch een paar ongelukken. En bij Maastricht staat gewoon file. Op de A2 vanuit Eindhoven. Bij de verkeerslichten daar twee kilometer. Een aanrijding op de A13, Den Haag-Rotterdam. Ze zijn de boel nu aan het opruimen. Maar er staat wel acht kilometer file tussen het Prins Klausplein... en de Afrit Berkel en Roderijs inmiddels. Want de rechte rijstrook is dicht. En vervolgens op de A20 nog een ongeluk. Van Gouda naar Rotterdam tussen het Terbrechtseplein en Spaanse Polder. Vijf kilometer. En daar is ook de rechte rijstrook dicht de Veluwe ging het mis op de A50, Arnhem-Apeldoorn... tussen het waterberg en de afrit Hoenderloo drie kilometer. En het is heel druk op de A76 vanuit Heerlen. Veel mensen die van Pinkpop af weer naar het westen reizen. En die staan in de file tussen Spouwbeek en Geleen, drie kilometer. Sterker er allemaal mee. René Pastet, dankjewel. Hoofdpunten van het nieuws. Tweede Kamer debatteert met minister De Jager over het nieuwe steun aan Griekenland. Want De Jager moet straks naar Brussel voor Europees overleg, ook over Griekenland. De Nederlandse Bank verwacht komende jaren gemiddeld 2 groei. En FNV-bondgenoten komt met een alternatief voor het pensioenakkoord. En details worden later vanmiddag bekend. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV, Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Apeldoorn ging het gisteren gewoon door. Maar de afgelopen tijd zijn er een paar motorevenementen afgelast. Uit vrees voor ongeregeldheden tussen rivaliserende motorbendes. Is die vrees terecht? Deel 2 van het Radiodagboek van Ivo van Hoven, de directeur van Toneelgroep Amsterdam. Die is druk met de voorbereidingen van het toneelstuk De Russen. Dat gaat donderdag in première op het Hollandfestival. Om in al die drukte een beetje rust te creëren... heeft Van Hoven bijna niks in zijn kantoor staan. Ik ben tegen kasten, tegen bij bijhouden. Dat zul je ook in andere kantoren. Dat hebben alles tot het minimum beperkt. Dat iedereen alles opslaat in zijn computer. En het is ook centraal opgeslagen dan vervolgens. En dat is toch de moderne manier van werken. En half twee is een standpunt.nl. En daarin gaat het over de bezuiniging op cultuur. 200 miljoen moeten worden gevonden daar. De kritiek op staatssecretaris Zelstra is dat hij de populaire en grote gezelschappen ontziet en vooral bezuinigt op talentontwikkeling en kleinschalige, experimentele initiatieven. En Zelstra wil verder dat gezelschappen veel marktgerichter gaan werken en op zoek gaan naar alternatieve geldstromen.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 Leren jackies, lange baarden, glimmende ringen en ronkende motoren. De Harley-dag in het centrum van Apeldoorn ging gisteren op Tweede Pinkse dag gewoon door. Eerder werden een paar van die Harley-dagen afgelast. De politie verwachtte namelijk ongeregeldheden tussen rivaliserende motorbenders. Hell's Angels zouden het op willen nemen tegen de Sutudara. Zeg ik dat goed? Soutou. <lacht> Dara. Nee, maar niet kwalijk. Dat is een van oorsprong... Nou, ik hoop niet dat die jongens nu in mijn nek krijgen. Uh, Dara, een uh, van oorsprong Molukse motorclub is dat. Uh, was dat nou een storm in het glas water? Of toch een teken aan de wand dat het onrustig is in motorbenderland? En Lunch vraagt zich dus af, dreigt er in Nederland een motorbendeoorlog... zoals we die ook in andere landen willen hebben gezien? U hoort al even zijn stem, dat is de stem van Koen Scharrenberg. Hij is misdaadjournalist bij Panorama. En ook schrijver van het boek Down for the Count... waar ook een deel uh, van het boek gaat over deze uh, motorclubs. Uh, um, ja, Koen, we, we kennen vooral de helse Insels natuurlijk... maar er zijn dus kennelijk nog veel meer van dit soort uh, bendes in Nederland. Er waren in Nederland uh, waren een stuk of acht uh, grote motorclubs. He, dat, dat is heel sterk verdeeld in die wereld. Die hebben dan uh, drie, drie collar emblemen Dat is een soort privilege. Dat mag je alleen maar dragen als je daar lid van bent. En die clubs die vormden de Raad van Acht. En die Raad van Acht die zorgde eigenlijk voor stabiliteit in Nederland altijd. Waardoor er nooit... Een botenoorlog zoals in Denemarken, Canada, is, uh, nu in België is uitgebroken waarbij ja. doden vallen. Dus de leiders van die acht die kwamen geregeld bij elkaar en die wisselden wat uit en, en hielden de boel koest. Ja, die hielden ook zo'n klimaat dat een andere uh, motorbende, die rivali of motorclubs die wou ze willen rivaliseren. Geen gelegenheid kreeg zich te vestigen in Nederland. Ja. Uh, maar goed, de Hells Angels kennen we dus nu die, die Molukse club. Satudara Maluku heette zo'n film. Noem nog eens wat, wat, wat namen. Wat je hebt niet? de Confederates en de Demons, heb je, maar die zijn nu overgestapt naar de Hells Angels. En je hebt nog de Rogues, de Veterans. Uh, uh, ja, dat zijn een beetje de, de grotere clubs. En uh, zit over het hele land verspreid ook? Ja, zit over het hele land verspreid. Uh, elke club, zoals de Hells Angels, heeft ook uh, chapters. En die chapters, dat zijn lokale afdelingen. Sato ja. heeft dat ook. Goed, dit was de situatie tot voor kort. Hè? Die 18 regelde dat allemaal een beetje. En die zorgde dat allemaal mooi uh, glad liep. En daar is nu een kleine spaak in het wiel gestoken. <kwijnt> Blijkbaar is daar... Uh, Iets gebeurt, maar niemand weet precies wat het is. Uh, en uh, uit die Raad van Acht is uh, Satudara uitgegaan of uitgezet... En waardoor je dus een soort uh, ja, onbalans hebt gekregen in Nederland... En hoe komt dat? Wat is de reden dat zij eruit zijn gezet? Ja, of dat, dat is niet, niet, niet duidelijk. Uh, het is wel zo dat de Hells Angels natuurlijk heel lang onder druk hebben gestaan. Uh, justitiële aandacht gekregen. Uh, kleiner zijn geworden. Zaten daar is heel erg gegroeid. Het is een autonome club. Het zijn moeilijkse mensen. Uh, trots en eer. Uh, die gaan hun eigen weg. En uh, wellicht dat dat uh, is gaan botsen. Eh... Um... Nog even terug naar die achter, want, want nogmaals, tot voor kort... ging dat dan uh, redelijk in harmonie. Uh, dat, dat klinkt heel erg, uh, ja, bijna de polder, hè? Zoals we, <laughs> zoals we dat hier ook op andere vlakken oplossen. Nou, het, is ook, het was ook bijna een poldermodel. Uh, het is jarenlang goed gegaan. Hè? En recent vielen in België nog weer uh, drie doden een paar weken geleden. En dat is uh, het beeld wat je overal ziet. In Duitsland kan uh, daar 150 doden. Uh, dat is uit Nederland van verschoond gebleven. Dat was altijd in overleg en zo. Maar aan de andere kant was ook wel weer een stevig overleg. Want het kwam erop neer dat geen andere motorclubs die rivaliseren met deze clubs zich durfde te vestigen in Nederland. Nou, uh, uh, nou is er dus wat aan de hand, maar jij, daar, daar heb je ook geen vinger achter kunnen krijgen. Deels, deels je hoort natuurlijk, uh, er zijn verhalen, maar de wereld op zich is zo ontzettend gesloten. Ze hebben een omerta, een zwijgplicht, uh, er staan een zware straf op. Maar blijkbaar is, poli is de justitie en politie daar wel doorbroken... en die hebben de uh, informatie gekregen dat er dus een treffen uh, mogelijk zou kunnen plaatsvinden op nou, een dag. Maar wat is er tussen die Moluxe club gebeurd en, en zeggen, de Helse Angels? Nou, dat is niet duidelijk. Ik denk dat de, de, de Satudara hun, zijn eigen weg is gegaan... en dat de, de Helseins ook hun eigen weg gingen. En dat, dat, dat is toch gebotst. Het is een hele wereld van eergevoel. En, en, en, uh, het is ook een hele enorme macho-cultuur, en, en je zei al van, er waren nog een paar zelfstandige klus... maar die hebben dus partij gekozen nu in het, in, in het conflict, als dat er al is. Ja, die hebben zich ook aangesloten bij de, bij de Hells Angels. En waarom, weet je niet, maar dat ziet de justitie ook weer als een veegteken dat die als het ware zich aansluiten bij de Hells Angels... waardoor de aantal van de Hells Angels en de Satudara... Satudara had iets van 350 leden in Nederland... en de Hells Angels zal nou ook die kant op gaan, de 250, 300. Ja, dus die zijn even groot eigenlijk? Ja. En dan gaat het dus ook een beetje om de macht over Nederland, kan je dat zo zeggen? Ja, dat, dat, ze zeggen zelf van niet, maar uh, ze willen, uh, uh, iedereen heeft zijn territorium. En in, in het buitenland is dat ook zo. Als een Hells Angel naar Duitsland gaat, dan komt hij door bandidos territorium. Dan moet hij dat van tevoren aanvragen. Kan hij beter doen? Als hij onderschept wordt, is hij nog niet jarig. Hè? Ja, ja. En zo zijn er ook een aantal territorium in, in Nederland... Nou is Van de eens natuurlijk daar, daar, pas nog een uh, Panta geloof ik, op dat terrein gesloten. Die zijn vaak in, in het nieuws ook vanwege justitie... die daar probeert een vinger achter te krijgen. Speelt dat nog mee? Nou, ze staan onder druk natuurlijk. Uh, uh, ze worden, ik heb justitiële aandacht. Ze worden al jarenlang getapt, gevolgd, geobserveerd. En dat is als jij je aan wilt sluiten bij een motorclub uh, geen pre natuurlijk. Uh, als je een bepaalde vrije geest hebt, zeg maar. Dan, uh, dan wil je toch uh, vrijuit kunnen handelen. En daardoor zijn ze waarschijnlijk toch minder snel gegroeid dan andere clubs. Nou is die president van de Hell's Angels... dat is een, um, een jongen van Molukse afkomst. Ja. Uh, Uno heet hij? Uh, Daniel, uh, Daniel Unoputi. Ja. Uno. Je zou toch zeggen, nou ja, uh, die, die, heeft, die heeft ook nog wel enige sympathie... denk ik, voor die andere jongens. Ja. En, en die zou juist een, een, een soort sussende ja, rol kunnen spelen misschien. Nou, dat zou heel goed kunnen, dat hij die rol uh, kan gaan spelen. Want zelfs zelf bagatelliseren ze het, uh, het conflict een beetje. Maar justitie vindt dat dus niet. Anders doe je niet dat soort rigoureuze dingen als ze afgelasten. Al die, al die motorevenementen aflasten. Ja, dat is natuurlijk enorm. Uh, Arnhem werd afgelast, uh, 40.000 uh, mensen uh, Konden naar huis of voeten niet te komen. Apeldoorn is dan doorgaan, dus is goed. Ja, ik heb uh, recent nog met Uno contact gehad. En die, die zegt, het is een storm in een glas water. We regelen het onderling. Een poldermodel. Ja. Maar justitie denkt daar heel anders over blijkbaar. Ja, ja maar wie heeft er nu gelijk dan? Want bedoel, we kennen de, de verhalen uit inderdaad, Scandinavië, Duitsland. In Canada zijn ook vreselijke dingen gebeurd. Uh, gaat het die kant ook op in Nederland? Nou, je hebt, uh, ik denk dat de, de, in de top van uh, zowel het daar als eens zitten slimme jongens. En die realiseren zich dat je niks... Uh, hebt aan, aan ruzie, aan, aan schietpartijen bommen gegooid, wat ook gebeurd is. Dus ze zullen hun hun, hun onderdanen zogezegd uh, rustig proberen te houden. Maar ja, zoals ook in Duitsland is gebeurd. Je hoeft maar één heet hoofd te hebben. die een andere. Uh, van die andere jonge tegenkomt van een andere club. Uh, in elkaar slaat. of iets anders doet. en, en zijn eer aantast. nou dan, dan breekt, uh, kan de hul losbreken. Kan, ja. hè? Maar met alle kennis die jij nu hebt. en je hebt een tijdje rondom die clubs ja. gezeten. je spreekt daar wel eens mensen. Uh, heeft de justitie dit nou overdreven. of, uh, of, of valt het wel mee misschien? Uh, ik. Heb het idee, en het zou heel goed kunnen, dat ze een signaal willen afgeven. Van jongens, doe nou rustig aan, want anders gaat het nog veel meer uh, fout. En dan glassen er nog veel meer af. En ze zijn, want ze zijn natuurlijk gewoon doodsbang dat er zo'n totale oorlog uitbreekt. Nou, dat gaat dan met, met raketwerpers gepaard en uh, schietpartijen zoals het, ja, het buitenland leert. Ja, dan gaat het ook naar laatst niet elkaars banden leeglopen meer. Dat uh, nee. gaat wel even wat nee, verder. Het een stukje verder. Ja. Een stukje. Um, je hebt in het buitenland speelde ook nog in die conflicten, allerlei zakelijke belangen. Hè? Dat de ene club had, ja. daar. Is dat hier ook zo? Nou, dat is denk ik in Nederland het groot verschil. Dat is heel positief. Voor zover bekend, is er geen enkel uh, zakelijke aanleiding. En met zakelijk heb je het dan over drugsmarkten of andere illegale activiteiten. Want die clubs die functie autonoom en er is nooit gebleken dat ze samen in een of andere handel zaten... of elkaar handel betwisten. Dus dat is een groot voordeel ten aanzien van het buitenland. Want wat je in het buitenland wel ziet... is dat daar allerlei ellende men toch elkaar weer vindt en de hand geeft. Dat zou raar zijn dat het daar dus allemaal nu geregeld wordt... en dat we dan straks in Nederland misschien de boel uit de hand laten lopen. Ja, klopt. België is dan nu weer ontvlamd, zullen we zeggen. Als eens tegen Outlaws en vice versa. Althans, dat zijn de berichten die we horen. Uh, ik denk dat, dat iedereen gebaat is bij die, uh, bij die vrede. En dat justitie dat signalen willen afgeven. Vind, jongens, het kan ook heel anders. Houd, bewaar die vrede, want we willen nooit uh, dit soort slachtingen hebben in ons land. En jij zegt, je hebt van Uno zelf gehoord dat hij daarop uit is. Om nou ja, toch het, ja zij zeggen het is, een, uh, het is een soort... Uh, propaganda uh, van justitie, uh, waarbij ze alles veel erger uh, voorstelend is. Het valt allemaal nog mee. Wij zijn niet gek. We hebben er belang bij om rust te houden. In ieder geval is er gisteren in Apeldoorn niks noemenswaardigs gebeurd. En uh, daar mogen we dan blij om zijn. Um, een heel verhaal hierover staat uh, deze week in uh, de panorama. komende week over de motorbenders. Uh, ligt morgen in de winkel. Morgenmiddag. Goed zo. Nou, Dank voor de uitdaging. Misdaadjournalist Koen Scharberg was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met Ivo van Hoven en ik ben uh, directeur van toneel op Amsterdam... maar eigenlijk ook regisseur bij toneel op Amsterdam. En deze week op het einde van de week gaat er een voorstelling van mijn première... in het Holland Festival. die heet De Russen. En naast de drukke voorbereiding voor de eerste try-out van dat toneelstuk... De Russen had uh, Ivo van Hoven gisteren ook nog een vergadering... over de Lira Scenario Prijs. Die prijs wordt om het jaar uitgereikt aan een scenarioschrijver. Van Hoven zit dan in de jury en tijdens de vergadering van gisteren... werd bepaald wie de genomineerden zijn... Maar wanneer juryvoorzitter Ronald Plasterk wat later is... schiet Van Over zo weer in de rol van directeur-regisseur. <laughs> Hallo, alles goed? Ja, prima. Ja. Ronald uh, mailde dat hij iets later komt. Okay. Zo vijf of tien minuutjes later. Okay. En verder is alles uh, gereed hier nu, denk ja, ik. prima. Ja. Ik ga nog even naar de zaal kijken, want we zijn aan het opbouwen. Ja. De voorstelling die we maken. Dus dan ga ik even naar kijken hoe ver het, het staat. Ja. We zien we elkaar zo. Kom. Kom. Nog geen grote verwachtingen hebben, want... Uh, uh, ik denk dat ze nog aan het regen zijn. Dat is een technische term voor allerlei dingen die ze dan in de lucht hangen... waar het uiteindelijk het decoort aan komt te hangen. En, uh... maar ik wil even gaan zien hoe het, het staat en horen hoe dat de sfeer is. Hoi. Hoe, gaat het? Alles? hoe gaat het met de opbouw? Ja, het gaat, maar, ja, maar we gaan zeg, minder zei, snel dan we dachten. Precies, want ik zei het net. Ik bedoel, het lijkt dat er nu nog niet zoveel gebeurd is... maar ik zie toch al een paar beamers hangen erboven en de lichten... En de plak plak plakaten, wat is, wat is de vertraging? De, de, de basis is eigenlijk het meeste werk om, om alles in te hangen... en de, het licht in te hangen en zo. En dat is allemaal wel gebeurd. Ik denk dat ik heel goed mensen kan aansturen. Dat wil niet zeggen dat ik heel makkelijk ben... want ik kan ook wel eens ongedurig zijn, dat weet ik. En dat is nooit zo goed, weet je. Want iedereen moet, zijn, moet de tijd hebben om de dingen ook goed te kunnen doen. Het is niet alleen ik die mijn werk goed moet kunnen doen... maar ik wil natuurlijk zo snel mogelijk de omstandigheden zo hebben... dat ze voor mij ideaal zijn. Maar ik heb wel geleerd met de jaren... Want met het ouder worden uh, en een paar grijze haren... meer leer je wel wat rustiger te zijn. En ik denk dat ik ondertussen dat wel echt geleerd heb. Zeker met acteurs. Daar zegt iedereen van, dat is zo'n verschil. Doe dat tegen ons ook eens. Zo rustig en zo aardig en zo. Ja, ik weet het niet. Dus ik weet goed wat ik wil. En ik uh, ben nogal resultaatgericht en doelgericht. En dat wil nogal eens uh, ook maken dat ik wat ongedurig ben. Uh, we lopen nu op weg naar, het, uh, naar mijn kantoor. Nou, dit is het. Simpel, wit, licht, weinig dingen... Ik noem het ook mijn klooster. Ik ben tegen kasten, tegen paperassen bijhouden. Dat zul je ook in andere kantoren. Dat hebben alles tot het minimum beperkt. Dat iedereen alles opslaat in zijn computer. En het is ook centraal opgeslagen dan vervolgens. En dat is toch de moderne manier van werken. Eén ding. Uh, ik had vroeger een koffiezetapparaatje. Maar dat is nu weg omdat we een fantastisch koffiezetapparaat boven hebben. Centraal. Maar ik heb een wijnkastje wel. Dus ik kan je altijd, wie dan ook, hier kan ik een glas wijn aanbieden. Alcohol leren drinken. Ik heb niet het gevoel dat ik heb leren drinken. Maar ik, ging, ik herinner me nu wel dat ik uh, uh, met mijn ouders ging ik, met mijn vader naar de voetbal uh, FC Beringen, dat was het dorp vlakbij, maar die hadden wel een eerste klas team toen. Dat is al lang niet meer zo. Dat was een mijnwerkersdorp, uh, uh, de Beringen. En, was, en daar ben ik natuurlijk wel, daar kreeg je hele kleine glaasjes bier. Nou, en daar werd ook al wel snel gezegd, uh, drink je ook een glaasje. En dat mocht ik van mijn vader dan nou wel. Dus ik denk wel dat het daar een klein beetje mee begonnen is. Ja, toen moet ik 16 of 17 geweest zijn. Oké, okay, nou we zijn compleet. Misschien moeten we beginnen uh, nog even... Ik iedereen helpen herinneren. Hebben we hebben vorige keer al over gehad, de eerste keer al over gehad. Maar hoe belangrijk is dat, dat allemaal vertrouwelijk blijft? Want nu wordt het pas echt spannend. Ik ben niet dol op vergaderen. maar Ik sta er ook voor bekend. Ik ben ook niet iemand die mij enorm manifesteert op vergaderingen, te pas en te onpas. Ik wacht liever even. Ik ga vaak op wat je dan genoemd. Ik heb nogal hoge energie, dat hoor je ook aan mijn praten. Ik praat heel snel. Maar ik kan in vergaderingen echt op low energy gaan. Dan is mijn batterij laag, spaar ik mijn energie even. En dan sla ik toe op het moment dat ik denk: hier heb ik echt iets over te vertellen. Dus hier moet ik mijn punt maken. Dus ik ben niet zo'n vergaderaar die zich met alles en nog wat gaat moeien. Uh, ik vind dat de vergadering ook gericht moet zijn op resultaten en op besluiten nemen. We zullen gaan doen, we hebben er nog negen over. Misschien helpt het als we eerst even kijken waar we ongeveer staan... doordat iedereen uh, de drie even noemt waarvan die denkt die zouden voor mij wel, wel uiteindelijk genomineerd kunnen worden. En om dan te zorgen dat, dat niemand zijn gedrag door de ander laat bepalen... is het misschien goed dat iedereen eerst even zelf die drie dingen noteert. Dan maken we een rondje. Ik vind het nooit zo lastig om uiteindelijk een keuze te maken voor het beste. Het beste is altijd makkelijk te kiezen. Voor de middelmaat kiezen, dat is veel moeilijker altijd. Dus ik vind het eigenlijk niet zo moeilijk om zelfs te komen tot een keuze van drie. Half september wordt de winnaar van die Lira Scenario prijs bekend. Uh, je hoort het uh, Radiodagboek van Ivo van Hoven, deel 2, gemaakt door Ingrid Koning. En terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl gaat het over nog meer cultuur. Uh, de bezuinigingen namelijk van staatssecretaris Zijlstra. Door die bezuinigingen wordt het cultuuraanbod te mager. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Nu eerst Onno Duivenheden Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Verkeersminister Schultz van Hagen heeft haar toekomstvisie gegeven op de infrastructuur. Zowel ze bredere snelwegen, twee keer vier rijstroken in de Randstad en twee keer drie daarbuiten. En de frequentie van het spoorvervoer moet in 2020 zo zijn opgevoerd dat tussen de belangrijkste bestemmingen geen spoorboekje meer nodig is. De Nederlandse economie groeit dit jaar iets harder dan verwacht. Dat komt door de onverwacht sterke groei in het eerste kwartaal. Volgens de Nederlandse bank komt de groei uit op 2,2 procent. En dat is 0,6 procent meer dan de bank eerder verwachtte. Volgend jaar valt de groei vanwege bezuinigingen lager uit. Het Syrische leger breidt zijn operaties in het noorden van het land uit. De afgelopen dagen werd al een strafexpeditie in Jisr al-Shukur gehouden... om de dood van 120 agenten te wreken. En nu zijn tanks en andere panzervoertuigen gesignaleerd... in verschillende plaatsen in het noorden. Duizenden Syriërs zijn de grens overgevlucht... En Maurice de Hond is definitief veroordeeld wegens Smaat... voor zijn beschuldigingen in de Deventer-moordzaak. De Hoge Raad heeft een verzoek om de veroordeling te vernietigen, afgewezen. De Hond kreeg in 2009 een voorwaardelijke celstraf van twee maanden... omdat hij maar bleef zeggen dat de moord in kwestie is gepleegd door Michael de Jong... die bekend staat als de klusjesman, ook al is iemand anders voor de moord veroordeeld. En dat is nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie, een korte file op de A2 Eindhoven-Maastricht... Bij Maastricht 2 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam zijn ze de boel aan het opruimen na een ongeluk eerder vanochtend. Tussen het Prins Klausplein en de Afrit Berkwa rode Roderijs 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Er is daar veel vertraging. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via Gouda. Maar dan moet u wel eventjes de snelweg af, dan keren en dan de A20 naar Rotterdam nemen. Op de A20 staat een korte file richting Rotterdam bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. heeft ook te maken met zijn ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. En vanuit Pinkpop blijft de druk op de A76, naar geleen staat bij Geleen nog 3 kilometer. Het treinverkeer dat is al de hele ochtend ontregeld vanwege Koperdiefstal tussen Schiphol en Lelystad en tussen Schiphol en Amersfoort. Maar nu rijden ook geen treinen tussen Den Bosch en Os en tussen Den Bosch en Zaltbommel. Dat heeft te maken met kapotte bovenleiding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Dat er bezuinigd moest worden op kunst en cultuur, dat wisten we al. En dat die bezuinigingen flink pijn zouden doen ook. Maar VVD-staatssecretaris Zelstraat doet er met zijn plannen nog een schepje bovenop. Er is te lang een, een situatie geweest waar het bijna vanzelfsprekend was... dat subsidies zouden worden verstrekt. Uh, daar willen wij vanaf. Ik heb me nooit kunnen vinden in de beelden die soms uh, werden geschapen... alsof uh, het verminderen van, uh, van rijkssubsidie betekent dat het hele culturele veld uh, omvalt. 200 miljoen wil de staatssecretaris bezuinigen op kunsten en cultuur. De provincies die buiten de Randstad vallen... en dat doen de meesten natuurlijk vrezen een cultureel niemandsland te worden. En dat is maar één kritiekpuntje. Er zijn er veel meer. We hebben het hele weekend kunnen meelezen, horen en zien. Wat men ervan vindt in cultuur, min in Nederland. Ik praat erover door met Jetta Kleinsma, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag mevrouw Kleinsma, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen even met drie keuzes, mag alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Halbe de Sloper is een juiste bijnaam. Ja, eigenlijk wel. Cultuur is de laatste levensbehoefte. Um, nee, niet de laatste. Nee. Elke bewindspersoon zou een beetje onwetend moeten zijn. Nou, soms is dat wel gezond, maar ik hou toch wel van bewindspersonen... Die, die hun vak verstaan en weten waar ze over praten. Dus daar ben ik het niet mee eens. Nee, dus nee wordt dat. Ja. Uh, dan uh, de stelling, en dat zeg ik even tegen de luisteraars. U kunt daarop reageren. Er is al veel gedaan overigens, maar uh, blijf dat gewoon doen. De stelling luidt, door de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra wordt het cultuuraanbod te mager. U eens of oneens kunt u sms'en naar 7070. Dat kost dan wel 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl... en u eens of oneens twitteren. Gebruik dan Hekje Standpunt. Um, mevrouw Kleinsma, uh, die uh, stelling nog even. Door de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra wordt het cultuuraanbod te mager. Bent u het daarmee eens? Uh, ja. ja, want het cultuuraanbod, je zult zien... dat dat ook um, heel erg verschillend uitpakt. Omdat met name de podiumkunsten hier uh, het kind van de rekening worden... en de beeldende kunst. Dus in dat segment van de cultuurwereld uh, wordt er enorm gesneden. Ja, maar het is niet zo dat, er allemaal, uh, dingen, uh, dat alles maar weggaat. Ik bedoel, er blijven operagezelschappen, theater, jeugdtheater... filmfestivals, cultuurfondsen, orkesten. Uh, kortom, diversiteit genoeg. Nou. Kijk, de staatssecretaris kiest ervoor om vooral de topgezelschappen niet te korten. Mm -hmm. Dus dan praten we natuurlijk over het Concertgebouworkest... en het uh, Nederlands Danstheater, het Nationaal Ballet. En op zichzelf is dat natuurlijk fijn, want uh, het zijn ook geweldige uh, gezelschappen. Maar het leeuwendeel van uh, de 200 miljoen bezuinigingen... komt terecht bij, je zou kunnen zeggen, de bakermat. De voedingsbodem van uh, de kunst en cultuur in ons land. Die uiteindelijk, zeg maar, uh, nadat topniveau uh, top uh, toegaan. Juist. En dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen de tussenstap tussen de academie, hè, dus uh, tussen het conservatorium en, uh, en de kunstacademie en de theaterschool uh, en die topgezelschappen. En dat middensegment heb je zo ongelooflijk hard nodig als je in je land uh, je kunst en cultuur op peil wilt houden. Dus uh, ja, ik heb daar grote zorg over. U denkt dat die aanvoer uiteindelijk stopt of zo? Ja, nou ja, kijk, het is nou niet bepaald een vrolijk vooruitzicht... als je uh, student bent op, uh, ik noem maar wat, op, op het conservatorium. Omdat je ziet dat heel veel muziekgezelschappen... Uh, het ongelooflijk zwaar krijgen. Want wat de staatssecretaris ook doet... is die bezuinigingen al heel snel invoeren. Uh, kijk, het was oorspronkelijk het idee om dat heel gefaseerd te doen... zodat al die gezelschappen zich zouden kunnen prepareren. Dat is ook het advies van de Raad voor Cultuur. Ja, dat klopt. Die, die zei ook, doe nou even het niet onder stoom en kokend water... want dan kunnen die gezelschappen op zoek naar andere financiers... en dan kunnen ze ook uh, kijken of ze samen misschien tot iets moois kunnen komen... Um, maar ja, de staatssecretaris kiest toch onder dat hele, uh, ja, onder dat hele strakke regime uh, te werken. En uh, alles per 1 januari 2013 ja. echt door te voeren. Ja, daarvan zegt hij, van: uh, ik geef duidelijkheid. Mensen weten nu precies waar ze aan toe zijn. Daar zit ook wel wat in natuurlijk. Maar je kunt die duidelijkheid ook geven. En toch die, die ruimte, die, die tijd geven. Zodat mensen zich echt kunnen voorbereiden. Ja. Weet u... Het is natuurlijk ook wel verdrietig dat zometeen zoveel mensen gewoon geen baan meer zullen hebben binnen de kunst en cultuur. Ja. Ja, goed, Omdat da, da, het allemaal zo beren snel gaat. Maar daar staat die sector natuurlijk niet op zich. Gaat u maar eens bij Defensie vragen. Ik bedoel, die mensen die hebben ook allemaal gehoord dat ze uh, moeten verdwijnen. Nou weet u, ja, dat, daar heeft u groot gelijk is. langzamerhand hebben we het wel over de Rutte werklozen hoor. Want het geldt ook voor de kinderopvang, het geldt voor het openbaar vervoer. Overal gaan mensen hun banen verliezen. Maar ook in kunst en cultuur, dat is waar. Ja. Nog, nog even over, want u zegt eigenlijk van, had ze nou wat meer Tijd gegeven, dan had, had u er dan wat meer mee kunnen leven. Want hij zegt van Zijlstra zegt dus van uh, ik wil schrappen in het overaanbod. Ik wil dat uh, de sector meer marktgericht gaat werken. Dus kijken van uh, he, levert er ook nog wat mensen op die in de zaal zitten. En hij wil stimuleren dat ze naar alternatieve geldstromen kijken. Niet altijd onmiddellijk naar de overheid als er, als er geld moet komen. Nou, de Partij van de Arbeid, laat ik even voor mijn eigen uh, partij spreken... had natuurlijk ook wel iets bezuinigd op kunst en cultuur. Daar ben ik gewoon heel helder in. Hoeveel eigenlijk? Nou, zo tussen de 30 en de 40 miljoen. Ja. Maar 200 miljoen is natuurlijk draconisch. En het komt ook allemaal bij hetzelfde segment terecht. Namelijk de podiumkunsten. Want de musea worden volledig, uh, bijna volledig uit de wind gehouden. Uh, maar de podiumkunsten en de beeldende kunst zijn het kind van de rekening. En daar komt nog eens bovenop dat het kabinet ook een grote btw-verhoging heeft voorgesteld voor de kaartjes. Hè? Ja. Dus 13 erbij op. Van 6 dus ja, naar 19? Ja, en dat betekent dat het publiek... Ja, dat moet het allemaal wel uh, ophoesten. Dus dat is een laste verzwaring voor het publiek. Uh, en ook weer moeilijker voor de gezelschappen om uh, mensen binnen te krijgen. En wat ik zelf heel erg vind, is dat het kabinet ook voorstelt om de cultuurkaart te schrappen. En de cultuurkaart is zeg maar ons oude CEP, ik weet niet of u dat nog... Uh, een jongerenpaspoort. Ja, ja, waarbij je altijd met korting naar het museum kon of naar een mooi concert of naar de film. En zo stimuleert dat jongeren ook snel kennis maken met kunst en cultuur. Ja. En de docenten op de middelbare school... die gebruiken die cultuurkaart ook ja. heel intensief... om jongeren uh, nou ja, allerlei uh, vormen van kunst en cultuur bij te kunnen Maar nog brengen. even terug naar mijn vraag. Hè. U zei van, uh, uh, ik, ik vind het eigenlijk niet goed dat het nu zo snel ingaat... maar laten we zeggen, even de achtergronden van Zelstra. dus de principes die hij daarop uh, loslaat. Daar, daar kunt u zich wel een beetje in vinden. Nou, ik vind dat de staatssecretaris echt veel te veel... zijn heel zoekt in de markt. Hij denkt dat als je maar flink uh, bezuinigt dat particulieren daar maar zo in zullen springen. Maar zo simpel is het niet. Ik ben ook een tijd wethouder geweest... Uh, in de gemeente Den Haag van okay. Kunst en Cultuur. En het was zo dat als de gemeente een bepaalde subsidie gaf, hè, dus een exploitatiesubsidie zodat je de, de, het onderste gedeelte zal ik maar zeggen, had gedekt dat er dan best wel fondsen en um, particulieren waren die zeiden van nou, als die uh, overheid er iets in ziet, dan doen wij ook een steentje erbij. Ja. Maar als je helemaal geen cent meer van de overheid krijgt is het natuurlijk voor particulieren ook een beetje een stap in het duister om te weten of ze in iets goeds investeren. Ja. Dus dat is veel te simpel en nogmaals ook veel te snel, want die hele maar die moet zich nog zitten. En uh, het kabinet heeft wel een geefwet uh, in het vooruitzicht gesteld. Ook voor kunst en cultuur. Maar daar heb ik nog absoluut niets van gezien. Dus uh, ja, dat, dat is een, uh, een doek voor het bloeden. Ja, toch zegt Celsa, onder druk wordt alles vloeibaar. Hij wijst uh, naar bijvoorbeeld het Oosten, waar een aantal orkesten waren... die nu uh, onder druk van die bezuinigingen toch uh, elkaar vinden en samen gaan werken. Uh, hij gaf als ander voorbeeld, uh, zaterdag in de Volksland het Zuiden... Waar, dat, uh, dat, waar ze geloof ik één keer met elkaar gesproken hebben. Dat klinkt ook wel een beetje raar. Kijk, het is sowieso hartstikke goed, uh, maar dat, dat uh, is van alle tijden hoor. Niet alleen maar van bezuinigingstijden. Als gezelschappen met elkaar in conclaaf gaan. Maar het punt is natuurlijk wel dat als je nou in Enschede en in Arnhem een orkest hebt... dat die orkestleden niet alleen maar prachtige muziek maken in de concertzaal... maar ook uh, de juf of de meester zijn op de muziekscholen... en de dirigent van de koren, de amateurkoren... Dus als je die, die infrastructuur, dus, dus het feit dat die orkesten in hun steden ook die uitstraling hebben, als je dat allemaal afbreekt. Want dat gebeurt gewoon, het wordt kapot gemaakt, dan ben je daarmee ook die, die uitstraling, als ik het zo mag noemen, kwijt. Naar ja. mensen in de regio. Ja. En ik krijg zoveel mailtjes van mensen in het land die helemaal verdrietig worden van het feit dat hun theatergezelschap of hun. Orkest of, uh, nou ja, of, of de beeldende kunst ergens uh, zo op de maar tocht staan. Die, die, die krijgt u wel, die mailtjes. Want de indruk bestaat een beetje... dat uh, vooral de culturele sector zelf zich hier de heel druk om maakt. Maar dat publiek uw opinie, uh, nou ja, dat lijkt het niet zo heel erg te leven. Nou, uh, ik heb uh, eind oktober zowel op het Neude gestaan... als op het Leidseplein... als uh, bij het Theater aan het Spui uh, in Den Haag. En, uh, maar stonden dat... Henk en Ingrid daar ook? En of. Nou en of. Dat waren <laughs> allemaal de middenportemonnees. Ik heb niet van iedereen gevraagd want, hoe die precies heet. Want dat is wilde, wilde zeggen. Het is, het is alleen maar voor de elite dit. Ja, maar weet je, als, als je dus niemand meer opleidt... en als je die hele bakermat, die voedingsbodem afbreekt... dan kan André Rieu niks meer. Dan, dan kan uh, Joop van der Ende met zijn musicals die kan niks meer. Uh, Pinkpop en de popconcerten, dat lukt niet meer. Omdat je natuurlijk ook vakmensen nodig hebt. Je moet gewoon muzici en balletdansers... En en toneelspelers opleiden en ook ja, zichzelf kunnen laten... Ontplooien opdat ze hartstikke goed worden. En dan nog eens wat. Kijk, kunst en cultuur in ons land... zijn natuurlijk ook echt een aantrekkingskracht van heb ik jou daar. Want er komen heel veel mensen, heel veel toeristen... Uh, juist omdat wij hier zo'n fantastisch mooie kunst- en cultuurwereld hebben. En het is toch hartstikke zonde als we dat zomaar kapot laten gaan. Uh, de, de Belgische kranten de Morgen kopte Nederlandse cultuur weggemaaid. Daar bent u het wel mee eens, denk ik. Nou ja, zeker die middenlaag en zeker in de regio... Uh, ja, blijft er bijna niks meer over. En hoe staat de cultuur er dan in 2017? Want dat is het eindpunt eigenlijk voor daar voorlopig. Hoe staat het erbij dan, wat u betreft? Nou, dan kunnen de mensen met de dikste portemonnees... Hè, omdat die BTW natuurlijk ook aan de orde is... nog wel naar het Concertgebouworkest. Maar ja, dat speelt maar een paar keer uh, per maand in, uh, in Amsterdam... en voor de rest is het op reis. Dan kunnen mensen nog wel naar het Nationaal Ballet... ook met die dikke portemonnee. En nog wel naar de uh, Nederlandse Opera. En dat vind ik fijn voor die mensen, ook met die dikke portemonnees. Maar ik gun die andere ja. mensen met de midden- en de kleinere portemonnees... en zeker ook de jeugd met de cultuurkaart... die gun ik zo dat zij ook kippenvel kunnen krijgen... van al die mooie dingen die je kan zien. Ja. Want het is zo belangrijk dat je ook leert... om verder te denken dan je neus lang is. En dat doet kunst en cultuur met je. Je wordt erdoor geëmotioneerd, je wordt erdoor geraakt... je wordt erdoor geprikkeld, je wordt er soms boos van. En dat is belangrijk voor een mens, dat hij zichzelf kan... Ja, ontwikkelen. En dat, dat helpt enorm. Vroeger hadden wij... De, het onderwijs, de kunsten en de wetenschappen. En daar was Nederland echt een voorloper eerste klas in. En ik zie dat al die drie terreinen zo onder druk hmm. staan. Ik lees u nog even één reactie voor. en Het is een beetje flauw dat ik deze eruit pik. Want moet ik zeggen, er zijn ook heel veel mensen die uh, zijn het helemaal met u eens zijn. Uh, die reageren nu ook al. Maar deze, is toch, vond ik nog wel even aardig. Uh, daar zegt iemand, die is het oneens met onze stelling. Er kan makkelijk nog meer bezuinigd worden in de kunstsector. Als ze 30.000 euro betalen voor een beetje uitgesmeerde pindakaas... dan blijkt dat er veel te veel aan subsidie geldt. Ontvangen wordt ja, nou deze, deze reactie snap ik heel goed. Het, het is maar net hoe je kunst en cultuur beleeft en dit is dan een uiting van Wim T. Schippers. Ja, ja nou goed, uh, uh, daar, daar heeft die meneer of die mevrouw uh, denk ik wel een puntje van aandacht, maar uh, u, u, u dat bent daar niet boos niet van van dat kunstwerk. Uh, nee, daar word ik niet boos <laughs> van. Nee, daar word ik echt niet boos van. Daar moet ik een beetje om glimlachen, ja. maar die meneer heeft of die mevrouw die heeft gewoon een punt van aandacht. Maar dat neemt niet weg dat er daarnaast, en dat zei u net ook al, eh, dat er daarnaast zulke prachtige dingen worden neergezet. En Wim T. Schippers heeft ons ook veel gebracht in Nederland. Al was het alleen maar zijn stemmetje in Sesamstraat ja. van Bert of Ernie, ik weet het nooit precies. Ik weet het ook nooit. Uh, Volgens mij mogen we dat ook helemaal niet vertellen dat hij oh, dat is. Want zijn gewoon Bert en Ernie natuurlijk. Ook duidt het mij niet ja. Nee, nee. Ja. Um, Ik wil u vragen om mee te luisteren naar de reacties van onze luisteraars. Dan kom ik graag zo meteen even bij u terug om dat uh, door te nemen. Als ik kijk naar de percentages, nou, dat is echt prachtig. Het is 50-50. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, wat betreft de uh, uh, reageerders op onze site. 1250 mensen zijn dat. En het is dus precies 50-50. Door de bezuinigingen van de staatssecretaris Celstra... wordt het cultuuraanbod te mager. Uh, we gaan kijken wat onze bellers vinden. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, respect, met de heer Bos uit Amsterdam. Dag meneer Bos. Dag. Um, naar mijn inzien wordt de cultuur niet mager. En dit komt eigenlijk voort uit het feit dat uh, de kunst en cultuur de laatste 25 jaar, zeg maar, 30 jaar hebben ze zitten slapen. En eigenlijk al veel eerder commerciëler hadden moeten zijn... en die omslag hadden moeten maken en de synergie tussen alle groepen. Ze hebben, ze hebben te lang, zegt u, gespeculeerd op het feit dat ze toch wel subsidie kregen. Ja, ja en ook nu hoort u wel weer in de ondertoon van... als we hard genoeg gaan roepen, dan uh, komt er toch ergens weer een potje los... en dat, dat houdt uh, toch in stand dat men daar afhankelijk van is. En niet creatief genoeg is, terwijl ze dat wel in de cultuuruitdelingen doen, niet creatief genoeg zijn... om zelf uh, een andere weg te zoeken om mm. aan de middelen te komen. En die zijn er echt wel. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Louis Neves uit Nijmegen. Goedemiddag. Nou, ik ben het hartstikke eens met de stelling. Het gaat me niet uh, eigenlijk om die buitensporige bezuiniging alleen. Het gaat mij bijzonder dat uh, niet gesubsidieerde cultuur een politieke keuze is... van de nieuwe lijn binnen de VVD. De lijn Stef Blok versus Bolkestein. Ja, want er waren VVD's die, uh, inderdaad, die altijd heel erg voor die cultuur waren. Bolkestein, Dijkstal. Ja. En dat wordt ook nog eens een keertje ondersteund... door een rancuneuze PVV. Dat zijn voor mij een helemaal een steltje cultuurbarbaren. Ik vind het niet alleen betuttelend, maar ik vind het ook gevaarlijk. Waarom... Eh, geen gesubsidieerde cultuur. Maar, eh, eh, maar de sport bijvoorbeeld wel. Ik bedoel, ik, wij mogen toch ook kiezen. Mensen die van cultuur houden, die graag. en met name in de regio. Mm -hmm. En ik vind het bovendien ook een verschrikkelijk grote aanslag. Een adelading voor de, voor de amateurkunst. Want daar gaan we echt mee rikken. Ja. Uh, dank voor het bellen. U, u zei dat u Louis Neefs heette. Ja. ja daar wordt u vaak aan herinnerd ja, natuurlijk. Ja, aan ja, de Belgische ja. zanger. Prachtige liedjes maakte hij. Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Uh, die is helaas overleden, Louis Neefs. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg het maar. Oké, okay, nou, ik vind het uh, dat het cultuuraanbod niet te mager wordt. Maar mijn haren staan gelijk al overeind. Deze mevrouw alleen nog maar heeft over dikke portemonneeën. Ik ben 80 jaar, wij gingen vroeger ook naar de opera, we gingen ook naar een concert... en we, wij waren lid van KNO... Mm -hmm. dat is kunstontwikkeling en ontspanning. Daar moesten we voor sparen... en dan kreeg je een, een aanbod... Van, van kaartjes... en dan kon je dan een kaartje kopen... en dan ging je naar zo'n uitvoering. Ja. En er was geen... Niet, geen subsidie bij... en toch bestonden al die cultuuruitingen ook. Ja. Ik vind... Als, als er geen vraag meer is naar een ambacht... zoals het in de, in de middenstand de laatste veertig jaar ook is gegaan... dan zijn die mensen niet stil gaan zitten. Nee. En die gaan zitten kijken naar of ze nog subsidie kregen om te overleven. Nee, ze hebben een ander vak gekozen. Dus ik zeg dan... Uh, jongens, wat goed is, komt snel. Ja. Als, jou, als, jou, als, als jouw vak niet meer geapprecieerd wordt door de mensen. ga dan een ander, ja. kiezen dan een ander vak. Punt is maar duidelijk. Wacht niet tot, tot, tot de mensen je subsidie ja. gaan geven. Punt. Ik vind dat, uh, en vooral die, die mevrouw met de dikke portemonnee. Ik, ja. ik ben maar gewoon aanwezig ja. en ik heb ja. niets meer. Nee. Maar ik vind dit zo verschrikkelijk. Punt ik is duidelijk. Ik, vind het, ik heb er geen goed woord voor over. Punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Nel de Raad uit Katwijk. Ik wil even uh, reageren. Kunst en cultuur op, van de Afro op een middag. Toen hoorde ik Bob Fosco. Ik ja. geloof van de groep Proest en Wrakhout, dat weet ik niet zeker. En die zong twee zinnetjes, begeleid door klassieke muziek. En het, werd de hele, het hele song werd daarmee begeleid, uh, volgemaakt. Heb je al poep in je hoofd of zal ik even je bek schieten? Schijten. De, Schijten, ja, ja. schijten ook nog. Ja, heb je al ik ken het liedje Nou, Dat is toch niet te geloven. Het is dus een van dat de dat kort, het... kortste liedjes in de popgeschiedenis, volgens mij. Ja, en vindt u dat leuk? Nou ja, leuk, leuk, leuk. Ik vind dat je hier best in kunt snijden. Ja. Nou ja, er valt weinig in te snijden in ja. een kort liedje van nee, 30 seconden. maar dus dat moet helemaal niet op de radio komen. Die, nee, die nee. Bob Fosco heb ik later weer gehoord bij Pavlov. En wanneer we daar geld aan wordt besteed, dan is het voor mij veel te veel. En er zijn nog veel te veel prachtige muziek en, en allerlei groepen en ook leuke dingen te horen. Maar dit is toch niet nodig? Nee. Maar ja, u weet, u weet hoe het is, mevrouw Kunst uh, en de, de, het geld voor schilderijen. De een vindt het prachtig, de ander vindt het weer helemaal niks. En dat is nou juist ook leuk aan die kunst natuurlijk. Dus, maar, ik, dat niemand dit leuk vindt. Dit is toch niet te geloven? En moeten die jonge luiden het dan horen omdat ze het zo leuk vinden... en het ook kunnen gaan doen? Nee. U, nou, u, u vond het, het niks. Niet. U vond dat helemaal niks. Dank nee, u wel. Dat Dag niet. mevrouw. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. met parlementier uit Hengelo. Het is mij nooit duidelijk geworden waarom de één tak van sport... om zo maar eens te noemen, altijd permanent gesubsidieerd moet worden. Ik denk dat een, een subsidie een rem op de kwaliteit. Uh, er wordt hier in Hengelo één keer per jaar de wolvenkampprijs uitgereikt... En een grote zaal en een hoop mensen die dat zien. En uh, iedereen ergert zich eraan, want het is gewoon rommel wat er gemaakt wordt. Ja, is het zo? En uh, ja, de mensen mopperen dan verschrikkelijk dat daar dan zoveel geld naartoe moet. En ik denk dat juist uh, wanneer een subsidie helemaal weg zou vallen... dan moeten de mensen creatief worden dan dan uh, hun product moet gewoon verkocht worden. En dan denk ik dat de kwaliteit heel wat beter wordt. Ja. U zegt, uh, te veel subsidie is een rem op de kwaliteit. Ja, is een rem op de kwaliteit. Nou, het punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreekt u met Herman Zuid-Rijswijk. Dag. Dag. Uh, ik ben het met de stelling eens. Uh, Zij het dus dat ik vind, uh, zonder meer, dus dat die 200 miljoen veel te veel is. Dat zou wat gefaseerd eh, moeten plaatsvinden. Dat er, ges, eh, dat er bezuinigd zou moeten worden en in een periode als dit, kan ik me best indenken, want je hoeft dus niet met gemeenschapsgeld te smeten. Maar het moet niet zo zijn, dus dat eh, eh, groepen, eh, vooral toneelgroepen en dergelijke, op een gegeven overblik eh, eh, met de keel aan de kapstok hangen en meer terugkomen. Dat vind ik het vermoorden van cultuur. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Franco Allemans, ja, ik Tiel. Dag, Frank. Ja, hi, ik wou alleen maar even zeggen, als je bijvoorbeeld de beeldende kunst neemt. 99,9% van de gesubsidieerde kunstig weg de godden in de kelders van de, van de musea. Ja. Ik bedoel, dus, er gebeurt helemaal niks mee. Het is ook eigenlijk allemaal flut. Het zijn meer van die marketingverkooppraatjes. Je staat bij één net als zo'n pindakaasvloer. Ja. Ik vind het allemaal prima, maar, hoor. Zeg, maar, marketing... maar, maar, maar nog even over die schilderijen. Want ik bedoel, kijk, die beelden kennen we ook van vroeger. Uh, de, toen was er ook zo'n subsidie en toen kon je gewoon geloof ik wat maken. Je gooide potverf om en je had er al gelijk... Uh, maar ik, volgens mij is dat tegenwoordig ook al lang niet meer zo, hoor. Nee wat een stuk minder geworden. Maar er uh, komt verder niks Ik zie hier nog in TV Gelderland een mevrouw die had er 3000 handgemaakte vazen in het museum gezet. Er kwam een bezoeker langs die struikel, die valt erin. 200.000 euro schade. Het waren gewoon keramieke vaasjes. Begrijpt u? Zo, zo gaat dat. En ik wil niet zeggen hoor, want al die toneel, of, uh, uh, muziek en zo, conservatoria, dat moet natuurlijk, dat, dat blijft bestaan. Ja. En, en één of twee mooie orkesten in Nederland, Het is allemaal prima. Mm. Maar de rest, de beste kunst is ongesubsidieerde kunst. Houd er nou maar. Goed, dank voor het bellen. We doen er nog even snel eentje en dat bent u. Goedemiddag, Stam.nl. Ja, goedemiddag. Uh, ik spreek met Ruben Kwing. Ik, uh, ik, ik ben voorzitter van een stichting die progressieve rock uh, probeert te promoten. En dat willen we doen door een uh, festival. Ja. Daar zijn we al vier jaar mee bezig, maar wij krijgen dat niet ge ge gefinancierd. We krijgen geen, uh, geen subsidie, maar we krijgen ook geen sponsoring trouwens. Nou, uh, hoe kan dat? De progressieve rock is er hartstikke in. Nou, ja. nou, ik zag gisteren Pinkpop met de, de, de afsluitende foo-fighters. Ja, dat is nou, geen progressief rock. Nee? Nou, behoorlijk nee, progressief. Nee nee, nee, nee, daar kunnen we ook over discussiëren, oh, maar okay. dat wil ik helemaal niet. Het, het punt is dat, uh, dat wij gewoon ook geen subsidie krijgen. En dat komt omdat het niet bekend is, de progressieve rock. Want jij zegt zelf al van ja, kijk eens naar Pinkpop, maar oh. dat was... Nou, volgens mij was het helemaal geen progressieve ja. rok, want anders was ik er wel geweest. Nou, je hebt, je hebt uh, hierbij uh, heb je even de aandacht erop gevestigd. We zitten aan het eind, helaas. Sorry, ik moet, ik moet terug naar mevrouw Kleinsma. Dat staat nou eenmaal in de reglementen. Maar je hebt, je hebt even aandacht ervoor kunnen vragen op de radio. En als er mensen zijn die daar geld in willen steken, moeten ze onmiddellijk uh, die kant op. Uh, in het oosten was het ergens. Progressieve rok. Uh, mevrouw Kleinsma, uh, u hebt meegeluisterd. Ja. Wat vond u van de reacties? Ja, nou ja, ik, ik herken veel van wat ik uh, heb gehoord. Uh, voor en tegenstanders. Uh, en dat vind ik ook wel heel opmerkelijk... hoor, dat bij uw stelling het inderdaad 50-50 ligt. Uh, want dat is ook wat ik steeds uh, op straten uh, wel opteken. Uh, en dat komt misschien ook wel omdat... Um, nou ja, mensen niet altijd uh, ook beseffen... dat als je niet de kwaliteit van je kunst en cultuur heel hoog houdt... dat je dan je amateurkunst natuurlijk ook uh, naar de barabiezen ziet gaan. Mm. Omdat die... Um, mensen die die amateurkunst ondersteunen vaak van een heel hoog niveau zijn. En dan gaat het om regisseurs van de toneelclub... en dan gaat het mm. om componisten en dan gaat het om dirigenten... Uh, en ja, dat is natuurlijk wel belangrijk... dat je al die amateurkunst ja. um, een warm hart blijft toedragen. Maar toch hoor je ook in de reacties van de bellers... Uh, en nogmaals, dat zijn er maar een paar maar natuurlijk... maar goed, uh, we gaan zometeen de, de, de, de tussenstand nog wel even bekendmaken... maar goed, er zijn ook mensen die zeggen... nou, uh, ik heb genoteerd, hè, de, de, de, de, de gezelschap hebben te lang geteerd op subsidie... hebben te lang zitten slapen. Ja. Uh, uh, ja. Uh, geen vraag is... Uh, nee, je staat de rem op de kwaliteit als er te veel uh, geld uh, komt. En als de vraag er niet is, ja, dan, uh, dan moet je het maar niet doen... zegt die uh, meneer van 80. Ja, nou vooral die meneer van 80, die vond ik ook. Uh, um, ja, die zei die mevrouw, die heeft het maar steeds over die dikke portemonnee. Kijk, ik, ik vind het prachtig dat die meneer punt 1 belt en punt 2 vertelt: dat hij vroeger spaarde om naar een concert te kunnen en dat hij bij KNO uh, lid was om, uh, om mee te kunnen doen. En inderdaad, die meneer heeft groot gelijk, toen bestond er nog geen subsidie, maar. Als we niet uitkijken, dan gaan we natuurlijk weer naar, naar die tijd terug... in de zin van dat mensen, ja, neem me niet kwalijk, maar met de wat kleinere portemonnees... we heel lang moeten sparen voordat ze een keertje iets met kunst en cultuur kunnen. Ja. En ik gun nou juist iedereen zozeer dat iedereen wat vaker daarvan kan genieten. Ja. En als er wordt gezegd, ja, die kunst die heeft zitten slapen... dan is dat misschien, uh, uh, nou, tot aan, wat zal het zijn, uh, de, de eeuwwende... Um, wel een beetje het geval geweest. Maar, maar, maar de afgelopen zo, ja. jaren uh, zijn die kunsteninstellingen ontzettend ja. geprikkeld om eigen middelen uh, aan ja, te boren. Dat is ook gelukt. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan Stand.nl. Er komt nog een hoorzitting in de Kamer. En dan 27 juni wordt er definitief beslist... over het lot van de Nederlandse cultuur. Wie weet dat het via die hoorzitting nog een beetje bijgedraaid kan worden? Uh, dat was Jetta Kleinsma. Ik uh, kijk nog even naar de percentages. 51% eens met de stelling, nu 49% oneens. Er is door ruim 1400 mensen gestemd. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Hier is Jeroen... Nou. Ja, de naam Monique Samuel, zeg je dat wat? Ja, ja die heeft het ons bij Precies Paul Precies, bij Paul Wittemans. Ze was een beetje de Egypte-deskundige, ja. 21 jaar. Nou, ze heeft een boek geschreven, zonder verhalen kan ik niet leven. Daarover komt ze praten. En behalve de Egyptische revolutie was er ook een persoonlijke revolutie. En daar gaat ze het ook over hebben. Kijk nou, zometeen en nog veel meer. Na tweeën, ik wens u een prettige dinsdag, Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...